De politie in Harlingen heeft de schipper aangehouden van de boot waarop drie Duitse toeristen om het leven kwamen bij een mastbreuk. De 51-jarige man het stiens wordt als eigenaar verantwoordelijk gehouden. Op de twee masten brak de voorste mast af, net buiten de haven van Harlingen. De mast belandde boven op drie opvarenden die op slag dood waren. De boot was gehuurd door een familie uit Duitsland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen naar het ongeluk in Harlingen. De Nederlandse deelnemers van de Olympische Spelen in Brazilië... hebben 19 medailles in de wacht gesleept. Boxer Noesca Fontijn pakte vanavond de laatste zilveren medaille... in gevecht met de Amerikaanse Claressa Shields. Nederland keert terug naar huis met acht gouden, zeven zilveren... en vier bronzen plakken. Vier jaar geleden behaalde de Oranjeploeg in Londen twintig medailles. Turner Sanne Wevers, die goud won op de balk... draagt vannacht de Nederlandse vlag... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Brazilië. Koning Willem-Alexander kijkt met een voldaan gevoel terug op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Trots op al onze Olympiërs, zit hij. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima ontvangen woensdag de Nederlandse medaillewinnaars op Paleis Noord-Einde. Daarvoor vindt een huldiging plaats in de Haagse Ridderzaal in aanwezigheid van premier Rutte en minister Schippers van Sport. Het weer, opklaringen en minder buien. Vannacht minimaal tussen de 12 en de 17 graden. Morgen overwegend bewolkt en af en toe een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanaf dinsdag veel zon en temperaturen tot 28 graden. In het zuiden kan het tropisch warm worden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur. A living sacrifice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 Dat je, dat je ze allemaal uh, nog weer tegenkomt. En, uh, ja, hoe komt die interesse voor de, het jodendom eigenlijk uh, bij jou? Nou, die is waar? eigenlijk van de laatste jaren. Okay. Het uh, uh, uh, komt ook wel door het onderwijs, en daar zit ik nu uh, voor het vijfde jaar. En uh, nou daar ga je er dus ook wel iets meer over nadenken. En,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 Uh, uh, geschiedenis te maken heb en dat, dat geldt ook eigenlijk een beetje van het huis waar ik woon in Haarlem ik woon, het, uh, mm. ik woon aan het spoor nou, dat, bleek dat dat spoor natuurlijk door de Joodse ondernemers Elsbacher ja. hè, zie je zoals in de tuinen dan denk je, goh, wat zou er hier allemaal langs gekomen zijn in die tijd, en dan ga je daar ja. wat in verdiepen en dan leidt dat naar Zandvoort mm. het gaat om het lijntje Haarlem-Zandvoort mm. Amsterdam-Zandvoort eigenlijk, mm. dat Amsterdam ook een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 Tijden aan de gang was, maar dat wordt op een gegeven moment ook internationaal. Uh, ja, een soort expansie van die, van die gedachten. Ja. Uh, en dan zie je dus dat integratie langzaam verkeert in discriminatie of in segregatie, wat ze mm. apart worden gezet. Ja. En ook als de Duitsers de basis worden, is dat in een paar jaar tijd helemaal het geval. Mogen die Joodse kinderen mogen niet meer zwemmen.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 Nothing's ever